6 uur. De Radio 1 Sportshow. Zo. en Tom van Heck. We gaan uh, zo even bellen met Mexico-stad. om te horen hoe daar de reacties zijn. vast uitzinnig, zo stellen wij ons voor. op de gouden medaille bij het voetbal. En straks in Aan de Lijn. en dat is om tien over half, half zeven ongeveer. praten wij over het feit of er meer vijftig-plussers in de Tweede Kamer moeten komen. Ook is bij ons de gast Kees Beur. We praten met hem over de eerste gijzeling in Nederland in 1974. Dat allemaal? Na het NOS-nieuws van zes uur. Hier is Martijn van Beek. Het Amerikaanse congreslid Paul Ryan heeft zich gepresenteerd... als running mate van de Republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney. Hij deed dat in de staat Virginia... op een bijeenkomst bij een historisch Amerikaans oorlogsschip. Ryan zei dat hij vereerd is door de keus van Romney... voor hem als vicepresidentskandidaat. Net als Romney beloofde Ryan zich in te zetten voor een klassiek republikeins regeringsbeleid. Een kleinere overheid, vermindering van de staatsschuld, de creatie van meer banen en meer vrijheid voor de burger en het bedrijfsleven. Romney op zijn beurt prees Ryan als een solide en integer politicus en een lichtend voorbeeld in de kleingeestige wereld van de politiek. Op de kandidatuur van Ryan werd vooral aangedrongen door de rechtervleugel in de Republikeinse partij. Die vindt Romney teveel een man van het midden. Amerika en Turkije gaan nauwer samenwerken in de kwestie Syrië. Dat hebben de ministers van Buitenlandse Zaken van de twee landen afgesproken in Istanbul. Ze spraken over de mogelijkheid om een no-fly-zone boven Syrië in te stellen. Volgens Amerikaanse minister Clinton kunnen de inlichtingendiensten... en de legers van de twee landen een belangrijke rol spelen... bij de oplossing van het conflict. Turkije heeft zich al voorbereid op een worst-case scenario, zei de Turkse minister. Hij doelde onder meer op een aanval met zenuwgas door Syrië... In Klazina Veen is een lijk gevonden doordat een winkel al dagenlang dicht was. De politie werd vanmorgen ingeschakeld door verontruste buurtbewoners. Zij vonden het vreemd dat de winkel in mobiele telefonie zo lang dicht bleef. De politie. We kregen vanochtend de melding dat de winkel onder de woning al een aantal dagen niet geopend was. Nou, daarop zijn wij de woning naar boven, zijn wij naar boven gegaan. Daar troffen wij het lichaam van een dode meneer aan. We zijn direct wel begonnen met ons technisch onderzoek. hebben we kunnen uitsluit dat deze man leven is gekomen door zelfdoding. Of dat een natuurlijke dood zou moeten zijn geweest. Dus we gaan uit in principe van een misdrijf. Wie het was is nog niet bekend. En wat hij met de winkel te maken had is daarom ook nog niet duidelijk. De politie is bezig met een groot onderzoek in de buurt. In Zutphen is een 117 meter lange brug in één keer over het Twentekanaal geplaatst. Monteurs zijn nu nog met de brug bezig, maar dat zijn de laatste details. De brug werd vanmorgen op een ponton naar zijn bestemming gevaren. Dat ging veel sneller en gemakkelijker dan verwacht. Ondanks wat vertraging door mist... ligt de operatie daardoor een paar uur voor op schema. Rond 11 uur vanavond hangt de brug waarschijnlijk vrij, zegt de projectleider. Er is voor gekozen de brug in één keer te plaatsen... omdat anders het scheepvaartverkeer meerdere keren onderbroken zou moeten worden... De brugdelen zijn in België gemaakt en de afgelopen tijd in de oude industriehaven van Zutphen in elkaar gezet. Het IOC en de FIFA onderzoeken een politiek incident na afloop van de wedstrijd Zuid-Korea-Japan om het Olympisch Brons bij de mannen. Een Zuid-Koreaanse speler zou na de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen de Japanners gisteravond een vlag hebben laten zien... met een oproep tot onafhankelijkheid van een omstreden eilandengroep. Het incident kwam enkele uren nadat Japan zijn ambassadeur... uit Zuid-Korea had teruggetrokken... vanwege dat conflict tussen beide landen over de eilanden. De FIFA gaat foto's bekijken om te zien... of de Zuid-Koreaanse voetballer inderdaad in de fout is gegaan. De reglementen van de Voetbalbond... verbieden politieke statements bij wedstrijden. Het IOC heeft de Zuid-Koreaanse delegatie gevraagd... de speler in kwestie uit te sluiten van de medailleuitreiking. Een horderloopster uit Syrië... is tijdens de spelen positief getest op doping... Het IOC heeft haar daarom verwijderd van de Spelen in Londen. In de urine van de 23-jarige atleten... werd vorig weekend de verboden stof gevonden. Toen ook de b positief bleek, werd ze gedisqualificeerd. De Syrische atlete Al-Muhammad kwam uit op de 400-meter horde. In de eerste voorronde eindigde als achtste en laatste. Het weer vanavond en vannacht vrij helder. Het koelt af tot 10 à 14 graden. Morgen overdag weer zonnig met in het zuidwesten wat hoge bewolking. Het wordt dan warm... 23 graden op de stranden tot 26 in het binnenland. Na het weekend elke dag kans op een bui, maar ook veel zon. Er blijft een graad of 25. Dit is de Radio 1 Sportzomer. In dit uur aan de lijn. Ja, ik, ik, ik zie het ook ineens staan. We. In, in Engeland denken we er helemaal niet aan. Maar er gaat gevoetbald worden natuurlijk. Gisteren was er al NAC Willem II. RKC PSV gaat in dit uur ook van start. We hebben het over de Nederlandse voetbalcompetitie. Eerste aandacht voor de presidentsverkiezingen in Amerika. Hier zijn live vanuit Londen Tom van Heck en Lucella Carasso. Want uh, eerder vandaag maakte de republikeinse presidentskandidaat Mitt Romney, u hoorde het al, zijn nieuwe running mate bekend. Paul Ryan is het, de man uh, met wie Romney Obama wil verslaan in november. En die moet dan uiteindelijk de nieuwe vicepresident worden. Of misschien toch wel uh, de president. Ryan. Het is uh, trouwens niet de eerste keer dat Romney zo'n uitglijder maakt. Zo grapte hij zelf ook. Every now and then I'm known to make a mistake. <laughs> I did not make a mistake with this guy. But I can tell you this, he's going to be the next vice president of the United States. toen we dat allemaal wisten, Paul Ryan ziet het hoe dan ook als een grote eer om de running mate van Romney te zijn. I am deeply honored and excited To join you as your running mate, mooi onvervalst Amerikaans Ryan nam meteen al een flink voorschot op zijn bijdrage aan de campagne. Amerika zit tot over de oren in de schulden en de problemen. En er is er maar één die dit op zijn geweten heeft. We have the largest deficits in the biggest federal government since World War II. Nearly one out of six Americans are in poverty. The worst rate in a generation. Moms and dads are struggling to make ends meet. Household incomes have dropped more than $4,000 over the past four years. Whatever the explanations, whatever the excuses, this is a record of failure. Correspondent Wessel de Jong in Washington zet wat kanttekeningen bij de ervaring die Ryan heeft opgedaan in zijn werkend bestaan. Het is, een, het is wel een man die natuurlijk zijn hele leven, zijn professionele leven in... In Washington, in de politiek heeft doorgebracht. Dat is natuurlijk juist waar Romney altijd tegen geageerd heeft. Dat het land nu eindelijk is een businessman nodig heeft. Die niet alleen maar aan politiek gedaan heeft. Maar goed, het is een hele bewuste keuze toch van Romney. Dat hij met, met Ryan komt. Ryan is een, echt een hardcore conservatief. En daar schort het nog wel eens aan bij Romney. Dat twijfelen mensen toch over ja, de vastheid van zijn conservatieve principes. Nou, door deze keuze wil hij toch bij al zijn eigen kiezers, in ieder geval, wil hij die, die, die twijfel wegnemen dat hij echt voor die, voor die conservatieve principes staat van de begrotingskorten, tekorten wegwerken, geen belasting verhogen, de verhogingen, dat, is, dat zijn echt de geloofsartikelen van Ryan. En volgens Wessel de Jong zal Ryan als keuze van Romney het team van de Obama alleen maar scherper maken. Ze zijn er echt eigenlijk bijzonder blij mee om, uh, ja het contrast is heel erg groot, ze, ze zullen er echt vol in gaan. De, de democraten zien alle plannen van, van Ryan die hij in het verleden heeft ontwikkeld. Hij heeft een alternatief Begroting geschreven. Hij had een alternatief ontworpen, had hij voor, uh, voor Obamacare. Nou, de Democraten zien dat ongeveer als het einde van Amerika. Die, die, die noemen dat dus ja bijna een soort, soort armageddon voor de welvaartsstaat uh, Amerika. Ze, ze, ze vinden dat echt iets verschrikkelijks. Dus waar, waar Ryan voor staat. Dus de campagne gaat heel interessant worden. Met met, met deze man. Tot zover het verkiezingsnieuws vanuit Amerika. En dan gaan we even naar het uh, sportnieuws van vanmiddag. Maar vooral naar het land waar dat nieuws vooral gevierd zal worden. Want feest, groot feest uh, verwachten wij in Mexico. Met twee en wonnen de Mexicaanse Olympische voetballers. Zojuist de finale van Brazilië. Het eerste Mexicaanse goud deze spelen. Maar ja, dan met voetbal en van Brazilië. Correspondent Kees Zoon in Mexico stad. Het is uh, 11 uur in de ochtend bij jou uh, Kees. Maar ik neem aan dat toch heel Mexico al op was. hè? Ja, ja, natuurlijk. Uh, normaal gesproken zit iedereen uh, in het café te kijken, maar gezien het tijdstip uh, zaten de meestal mensen thuis. Maar inmiddels begint uh, iedereen uh, de straat op te gaan en het, uh, het centrum van de stad uh, zal zich binnen de korte keren vullen met, uh, met vol en Want voetbal is uh, overal groot in de wereld, niet altijd Olympisch, maar dat maakt nu even niet uit. Want als je van Brazilië wint voor Mexicaan, dat is een van de mooiste dingen die ze kunnen doen, hè? Ja, natuurlijk. En het is, uh, in de, het, het, het, er wordt vaak gesproken over historische overwinningen. Maar dit is een historische overwinning. Het is uh, de grootste, het grootste sportsucces uh, in de geschiedenis uh, van Mexico. En, en wat je zegt, uh, als je wint van Brazilië, dat uh, compleet met zijn sterren aantrad. Ja, dat mag gevierd worden. Dat mag gevierd worden, je zei het, de meesten hebben thuis gekeken. Wij zeiden nog voor de grap met een keeper die corona heet, zal het ook wel groot worden. Gaan ze allemaal de straat op inmiddels is het is, is, is, is, is ja, ja, aan het ja, losbarsten? Ja. Ze, ze gaan allemaal de straat op en het, uh, nou ja, het omdat het nog lekker vroeg is, hebben ze de hele dag uh, om te vieren. En ja, er zal ook het nodige gedronken worden, denk ik. Onder en... andere corona. Onder andere, ga jij zelf ook nog uh, de straat op dan? Of ga je het allemaal aanschouwen? Of ga je het journalistiek beschouwen wat er gebeurt? Of ga je het feestgedruis in? Ja, ik, ga, ik, ga straks, ik ga straks natuurlijk ook eventjes uh, naar het centrum. Uh, dat is de, de Engel van de Onafhankelijkheid. Zo heet het monument. In het centrum van de stad. Waar als er iets groots is hier, dan uh, wordt het daar gevierd. En daar, uh, daar verzamelt uh, de hele stad zich... Uh, nou, wij wensen jou daar vooral veel plezier bij in dat jubelende Mexico-stad. Want Mexico is Olympisch kampioen voetbal met 2-1 gewonnen van Brazilië. En straks is hier te gast Kees Labeur. We gaan met hem praten over de gijzeling uit 1974 waar uh, opeens nieuws over kwam. It is the Radio Ain's Portsoma. Here the screams and send a forty two Loud enough to bust the frames out. The opposition's tongue is cut in two. Keep off the street, cause you're in danger. 10,0 disparos. Lost in the jails and so America. His grandfathers act so humble Het niet ook met de opening en deze andere Britse popgrootheid bezocht de Olympische Spelen al wel. En wie weet, wie weet, komt hij nog wel ergens spelen? Je weet het niet. Het zijn altijd verrassingen. Undercover of the night van de Rolling Stones, Mick Jagger. Dan bedoel je denk ik de sluitingsceremonie, Ja, wie weet, wie weet, wie weet. Wie weet. <lacht> niet bij de hockeyfinale vanavond. Nee. Het is uh, vrijdag de 13e in september 1974. Een groep Japanners drinkt de Franse ambassade in Den Haag binnen... en gijzelt de ambassadeur en zijn personeelsleden. Nu, 38 jaar later, blijkt dat de Oost-Duitse Geheimdienst de Stasi destijds geholpen heeft bij de gijzeling. Wij praten met Kees Labeur. Hij schreef destijds het boek De Gijzeling, 100 uren machteloze kracht. Goedenavond, meneer Labeur. Goedenavond. Laten we even teruggaan in de tijd toen het begon. En het begon met een telefoontje aan de meldkamer. Een beetje luisteren. Politie? Spreek je mee? Eh, uh, Frontambassade, Schmidsplein 1, alsjeblieft. Waar zegt u? Frontambassade, Schmidsplein 1. Eh, uh, welke, Fransambassade? Ja, zo gauw mogelijk. Ja? Het is twee gekke, Japanse oh. mensen met pistolen. Zeg de etage. Ja. AP 103, 103 op. 103, lange de over. In De Schmidsstraat 1, bij de Fransambassade, moeilijkheden binnen. Voorzichtig, geboden op. Goh, je hoort gelijk die spanning hè, meneer Lambeur? Ja. Ja, want, want wat gebeurde daar op die, die vrijdag? Nou, het was nog in de tijd dat ambassades nauwelijks uh, politiebescherming hadden. En ook geen mensen voor de deur. Dus die drie Japanners zijn tegen half vijf naar binnen gelopen. Hebben daar de zes mensen die ze aantroffen meteen in gijzeling genomen met pistolen. Dat was de secretaresse en de chauffeur. chauffeur, iemand achter de balie. Toen uh, ze wisten kennelijk dat ze op de vierde verdieping moesten zijn met de ambassadeur. Dus toen, hebben ze, uh, de, toen de liftdeur open ging toevallig... en daar twee nog bezoekers van de ambassadeur naar buiten wilden stappen... dat waren twee directeuren van een uh, petrolimaatschappij... hebben ze die ook in de lift uh, ge, geduwd... en dat hebben ze geprobeerd met een gezelschap van elf mensen naar boven te gaan. Dat kon niet, dat kon niet in de lift. Toen moest iedereen er weer uitkomen. Toen zijn ze in, hebben ze de elf in het traphuis gejaagd... en toen zijn ze naar boven gelopen. Het waren er eigenlijk twaalf. Op nummer twaalf was een hele slimme man, meneer de Jong... Die ging halverwege de derde verdieping, deed die deur open en zei: Hier is het. En deed die gouden deur weer dicht. Dus die waren ze kwijt. Um, dus de rest is doorgegaan naar de kamer van de, Daar zat de ambassadeur. En toen ging de deur open. Toen stapten ze naar binnen toe en toen zeiden ze tegen de ambassadeur in het Engels: Dat er een gijzeling gaande was. De meneer die heel slim op de derde verdieping was ontsnapt, heeft uh, meteen een soort 112 gebeld. Dat had je toen nog niet. En de secretaris heeft gezegd dat er een paar gekke Japanners in huis waren. Nou, toen kwam de politie vrij. Ik ram maar even door met wat Ja, het ja, het maar, ja in ga je um, De politie is toen vrijstel uh, naar binnen gegaan. Die wisten natuurlijk niet dat het hele gevaarlijke terroristen waren. Maar wel dat dat niet gewoon even een paar uh, zakkenrollers waren. Um, die zijn het traphuis ingelopen. En toen is dus één of twee van de Japanners zijn uh, vanaf de vierverdieping gaan schieten... hebben een van de vrouwelijke agenten fors geraakt in de long... en de andere in zijn arm. En nummer drie... Uh, heeft teruggeschoten en heeft een van de Japanners weten te raken. Die klapte toen de deur van de ambassadeur weer dicht. Toen begon de grote stilte. En uh, vrij snel uh, daarna uh, wist iedereen, dus ook de Nederlandse regering... dat het heel ernstig was. Want toen kwam er, um, heel potsierlijk, maar daarom niet minder ernstig... een zweefvliegtuigje gemaakt van een kalender van de ambassadeur naar buiten. En daarop stond een rode viltstifte, dat er een gijzling gaande was... en of de autoriteiten, maar ze vriendelijk wilden zijn, contact op te nemen. En dat hebben ze toen gedaan. Dat hebben ze toen gedaan en dan kwamen ze er ook achter wat het doel was. Want waarom deden ze dit? Dat is een beetje uh, complex. Ik zal proberen dat kort samen te vatten. In heel West-Europa waren op dat moment uh, terreurorganisaties bezig. Je had in Duitsland Baden-Meinhof. Uh, Japanners hadden het Japanse Rode Leger. Je had in Italië de Brigade Rosso... Dat waren allemaal uh, welopgevoerde uh, universitaire uh, types... die uh, besloten hadden om uh, de wereld op zijn kop te zetten... en een geweldstrijd tegen het kapitalisme te ontketenen. Het Japanse Rode Leger is daarmee begonnen in Japan zelf. hebben vliegtuigen gekaapt, het terrein verlegd naar Europa... en uh, uiteindelijk uh, hebben ze besloten... om. Uh, in Nederland uh, de Franse ambassade uh, te pakken te nemen. Dat en waarom was... in Nederland? Waarom hebben ze gewoon niet in Frankrijk een doelwit uitgezocht? Ja, dat um, is uh, als de tijd kan ik het één minuut ook nog wel uh, uitleggen. Ja, ja. De Fransen hadden de Japanse terroristen in beeld al maanden daarvoor. Dat is ook een enorme rel met Nederland geworden. Die wisten dat er iets in de lucht ging, want die hadden bij toeval een van deze mensen, niet een van de drie terroristen in Den Haag, maar een andere Japaner gearresteerd kwamen daardoor achter dat er uh, acties gaande waren in Europa. Hebben toen uh, een deel van uh, die Japanse bende in, uh, in Parijs opgerold en ze uitgewezen. Eén van hen is naar Amsterdam gegaan en dat bleek achteraf bleek dat, uh, de organisator te zijn. van de gijzeling in de ambassade in Den Haag. Um, en de Fransen hebben dat niet doorgegeven. Dus de Giscard d'Estaing en de Zijne dachten. Dat hoefde de eiland niet te weten. En pas toen de gijs ingaan was, hebben ze dat gezegd. Mm. De Franse ambassade in Nederland hebben ze genomen... omdat de Japanners uh, wilden een soort wraak nemen... op wat er allemaal in Frankrijk was overkomen. En tegelijkertijd hadden ze het ideologisch doel... om een, in een kapitalistisch westersland de hele boel op, uh, op zijn kop te zetten. En hun eerste mededeling ook op dat uh, vliegtuigje... wat ze van kanton uit het raam uh, gooiden. Daarop stond ook dat de actie gericht was tegen de hele kapitalistische wereld. En, en toen? Want het gaat vier dagen duren. Ze zitten op die vierde verdieping. Hoe gaat het dan verder allemaal? Ja, Nederland had nog nooit zo'n um, actie bij de hand gehad. Uh, dus uh, het kabinet en Eil, waarin uh, Van Acht als minister van Justitie... Uh, de leiding had, zal ik maar zeggen... is uh, wel meteen een adequaat uh, begonnen met onderhandelingen. Ze hadden veel geleerd van... Gijselingen en uh, acties in andere landen. Dus ze zijn niet zo dom geweest om zelf aan de telefoon te verschijnen. Ook al wilden de Japanners dat. Maar ze hebben het altijd via tussenpersonen gedaan. De belangrijkste was meneer Kondo. Dat was de Japanse consul in die tijd. En uh, als vrij snel rolde uit die ingewikkelde onderhandelingen. Dat zij wilden weg met een vliegtuig. Ze wilden die man in Parijs, die destijds was gearresteerd, vrij hebben. En ze wilden een zak met geld. Um, er is heel lang. Uh, dat is een misverstand dat uh, nu nog steeds opduikt. Uh, dat die regering Den Uil en De Gaai en, uh, en, en Van Acht... en uh, um, Van de Stoel een beetje softies waren. Die dachten, nou, laten die luimers zo snel mogelijk het land uithelpen. Er is heel, dat is helemaal niet aan de orde. Ze hebben heel serieus gedacht om het uh, geweld te beëindigen. Alleen, ze hebben wel gewogen wat zou dat betekenen. En omdat het fysiek gesproken bijna onmogelijk was om... Uh, om die zaak te bestormen. Het was een heel klein gangje op de vierde verdieping. waar je dan commando's naar boven zou moeten brengen. hadden alle deskundigen uitgerekend dat dat vermoedelijk de elf gijzelaars. plus uh, zelfmoord van de Japanners. dat dat alleen maar een bloedbad zou opleveren. En ze hebben eindeloos over gedacht hoe ze dat zouden moeten doen. En ze hebben gezegd, nou dat gaat niet lukken. En ze waren ook nogal. we komen even dicht bij de Olympische Spelen van nu. Ze waren erg geschrokken van, de, van wat erbij in München gebeurde in 19. 1972, waarbij er ook een zogenaamde uitwisseling was... met vliegtuigen, met zakken geld en waarin de Duitse regering. had besloten om met scherpschut een eind te maken. En dat is mislukt. Daar is iedereen bij omgekomen ongeveer. Die waarschuwing was er. Er was ook nog de waarschuwing van Israël... waar per definitie niet wordt onderhandeld met gegeisselen... maar waar bijvoorbeeld een, uh, op een school in Maalot uh, bij een bestorming... Die was gegeist door drie uh, Palestijnen. 33 kinderen omkwamen. Dat wist de Nederlandse regering. En toen heeft Van Acht, die daar toch het laatste woord in had... die heeft gewoon gezegd... Uh, de prijs die wij gaan betalen... Uh, in mensenlevens... Uh, die is mij te hoog. Dan moet de rechtsorde... moet en dan wijken voor het uh, heil van mensenlevens. Ja, we, we hebben ook een fragment uh, van die tijd. Van premier Van Acht. Ook uh, minister van Buitenlandse Zaken van de Stoel... die was erbij betrokken. Een fragment uit andere tijden. De belangrijkste gegijzelde was de Franse ambassadeur in Den Haag. Hem moesten we natuurlijk met de allergrootst mogelijke zorg omringen. En ten aanzien van hem mocht geen, eigenlijk geen enkel serieus risico worden genomen. We kregen gewoon sterk de indruk dat zij als het ware de, de gijzelaars al hadden opgegeven. Inclusief hun eigen ambassadeur. Um, dan gaat het dus verder, zoals u net zegt. Um, um, uiteindelijk uh, gaan ze op Prinsjesdag het land uit. Hè? Mogen ja. ze het land uit. En, en de piloot die speelt ook nog een belangrijke rol. Hè? Heel belangrijk. Heel, uiteindelijk hebben de uh, drie Japanse terroristen voor elkaar gekregen... dat Frankrijk een vliegtuig moest leveren. Ze wilden een uh, Franse bemanning om de Fransen zoveel mogelijk te vernederen... maar dat lukt allemaal niet. Toen is het uiteindelijk een Nederlandse bemanning geworden in een Frans vliegtuig. Dat is naar Schiphol gevlogen. En um, daar is toen een, een, een bemanning die uh, ervaring had met een uh, Boeing uh, 708... is uh, van Translavië weggeplukt. En dat was Pim Sierks. was daar de captain van, de piloot. En die heeft uh, uiteindelijk... Uh, uh, nadat, omdat de lui niet wilde zeggen waar ze heen wilden... heeft uh, op dinsdag, prinsjesdag, smorgens... Een goed gesprek gehad met de leider van de Japanners. Die zei dat ze naar Jemen wilden. Dat is via allerlei protocollen uitgewerkt. En toen is uiteindelijk is die buitengemeen spannende uh, laatste etappe is toen, uh, ontvouwd. Waarbij heel Nederland kon toekijken. Want het toeval wilde dat de Franse ambassade ligt schuin tegenover het NOS televisiestudiootje aan, uh, aan het voorhoud. Dus uh, we konden allemaal zien. Uh, ook al in die tijd live, hoe dat uh, ging. Als ik even één ding mag vertellen, ik ga niet in details... maar één van de meest penibele momenten was... dat op het moment dat alle gegijzelden plus de terroristen in een bus zaten... Uh, en ineens, dat hoorden, zagen wij ook, een enorm geknalhoorden... en toen dacht iedereen, nu is München revisited, die wordt geschoten... Maar uh, de Japanners waren bang dat er bedwelmend gas in de bus zou zitten. En dus die hebben gewoon met hun schoenen de ruiten van de bus eruit geschopt. En met, uh, met, met een uh, hamertje wat ze hadden. En die knallen, uh, dat is het meest penibele moment geweest van de hele actie. Want dat zou ook voor de scherpschutters die overal lagen hebben kunnen betekenen. Dat ze dachten, oh het gaat mis moeten geschieten. Dan vertrekken ze. We hebben ook een, nog een, een quote van die beroemde piloot, Pim Sierks... over ja. wat er gebeurde kort na de landing. Eén van die jongens is met zijn pistool naar me toe gekomen en heeft gezegd... Uh... Captain, kunt u mij alstublieft doodschieten? Want uh, dit is het einde van, ons, uh, van onze missie. Ik zei, nou, doe dat nou zelf, achter in de wc. Want uh, daar heb ik geen ervaring mee. Ja, dat vertelt hij heel nuchter. Nee. En ze, ze zijn uiteindelijk in Damaskus terechtgekomen. Hè? Daar zijn ze ja. geland, want ze mochten niet in, in Jemen landen. Zijn ze nou ooit opgepakt, deze gijzelnemers? Nou, dat, nou wat gedoe op het uh, vliegveld van uh, Damaskus... Uh, is, um, uh, zijn de drie heren, hebben hun pistool en het geld dat ze melden gekregen... een soort kussensloop met 300.000 dollar, hebben ze ingeleverd. Ze zijn met een busje afgevoerd en naar een militair uh, uh, gevangenkamp gebracht. Maar uh, daar stond de deur van hun onderkomen half open. Dus ze waren binnen een paar weken waren ze spoorloos verdwenen. Ze zijn, uh, als ik even de vlucht naar voren maak... Uh, uh, bij verschillende andere acties weer getraceerd. Onder andere in Zweden. Uh, en bij andere gijzelings- en terroracties. Uiteindelijk zijn twee van de drie... zijn in het uh, begin van de jaren negentig in Japan uh, aangehouden. Ze proberen onder andere identiteit gewoon uh, verder te gaan. Ze dus waren er gewoon mensen die hadden gestudeerd. Misschien wilden ze gewoon wel uh, arts worden of radiocommentator, Je weet maar niet. En toen um, zijn ze uh, gepakt, uh, veroordeeld en... Uh, uh, of, een van de twee is inmiddels overleden. Een ander leeft nog. En nummer drie, die is nog steeds zoek. Maar dat nee. zal nu wel een keurige man zijn die met een andere identiteit. Misschien in Japan gewoon uh, zijn tuin het is. Ja, dat, dat weten we dus niet. En u werd opeens vandaag, uh, of deze week, bekend dat de Stasi hier achter zit. Was u daar verbaasd over, de, de voormalige uh, Oost-Duitse geheime dienst? Ja, het, het, het zou raar zijn als ik gezegd dat ik niet uh, verbaasd over was. Maar. Toch een betrekkelijke verbaasdheid. De mevrouw die dit heeft ontdekt, die regine eh, Iller, eh, die Duitse onderzoekster. Die heeft al een paar buitengewoon interessante publicaties gedaan en onderzoeken gedaan, onthulling gedaan over de banden tussen de terreur waar Nederland onder eh, of waar Europa onderzuchte in die 70 jaren. En de rollen van geheime diensten en regeringen. Zo heeft zij ontdekt dat bijvoorbeeld de rode brigades in Italië, dat die. Uh, werden gesteund door de CIA. En waarom deed de CIA dat? Die dacht, als we dit uh, linkse extremisme zo gesteund krijgen we een goede rechtse reactie. Nu even naar de Stasi. Wat ze nu heeft ontdekt, in de Stasi-archieven zit... dat zij dit met geld en log logistiek... en misschien wel met hun eigen ambassade Nederland hebben gesteund. Um, die Stasi uh, vond dit wel de moeite waard. Want de, de acties van deze mensen hadden maar één hoofddoel. Het, het verderfelijke kapitalisme... Ten einde brengen en die samenlevingen volkomen kapot maken. Dus dat is uh, vermoedelijk. De, er moet natuurlijk nog meer uh, over bekend worden, maar ik denk dat dat uh, een beetje een overweging ja, kan zijn dat, geweest. Dat is mijn vraag nog. Wat, wat gaat er nu nog meer gebeuren, zeg maar, nu dit bekend geworden is? Nou, uh, uh, uh, ik heb het niet voor te zeggen, maar ik zou het heel vreemd vinden als de Nederlandse regering uh, niet hier uh, uh, heel veel nadere informatie over gaat vragen. Want het blijft ook met terugwerkende kracht wel heel erg interessant om te weten wat er destijds echt is gebeurd, ook al is het nu maar eens 47 jaar geleden of zo. Het blijft heel erg interessant om dat te weten. En de ouderen onder ons weten dat dit... Ik heb aardig wat meegemaakt in dit land, maar wat er toen gebeurde... het ja, was een aanslag op de rechtsorde, onvertoond nog steeds. Dus als dit deze rare politieke achtergrond heeft... dan zou ik dat wel de moeite van nader onderzoek vinden. Ja, en, en wie zou dat moeten onderzoeken volgens u? Ik denk dat in eerste instantie gewoon de Nederlandse regering... Eh, als je op dat niveau gewoon de complete dossiers opvraagt... dat je dan al een heel eind verder komt. En verder lijken we een juweel van een, een, een werkje... voor een paar ondernemende journalisten. Om ja. te kijken. Of gewoon Nederlandse onderzoekers, dat kan ook. Goed, Kees Labeur, dank dat wij met u deze herinneringen konden ophalen... aan die, die Gijzeling, de eerste grote zaak hè, in, in Nederland... In 1974. Wij danken u. Graag gedaan. En een u fijne u. avond. Oké. Okay. Dag. Brengt de tijd op één minuut over half zeven. Hoogste tijd voor de hoofdpunten van het nieuws hier is Martijn van Beek. In Klasinaveen is een lijk gevonden in een huis boven een winkel. De dode man werd ontdekt doordat de winkel in mobiele telefonie al een paar dagen dicht was... Buurtbewoners vonden dat vreemd en alarmeerden de politie. De man is door een misdrijf om het leven gekomen. Wie het was, is nog niet bekend. En wat hij met de winkel te maken had, is daarom ook nog niet duidelijk. Een Afghaanse politieman heeft zeker tien collega's doodgeschoten... voordat hij zelf dodelijk werd geraakt. De aanslag was bij een afgelegen controlepost... in de zuidwestelijke provincie Nimros. Volgens de autoriteiten had de agent banden met militanten... mogelijk met de Taliban. Hoe de man in dienst van de politie kon komen, wordt nog onderzocht. De Mexicaanse voetballers hebben hun land een eerste gouden Olympische medaille bezorgd... door met 2-1 te winnen van Brazilië. Zuid-Korea veroverde gisteravond al brons door Japan te verslaan. De FIFA onderzoekt een politiek incident na afloop van die wedstrijd om het brons. Een Zuid-Koreaanse speler zou na de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Japan... gisteravond een vlag hebben laten zien... met een oproep tot onafhankelijkheid van een omstreden eilandengroep. De reglementen van de FIFA verbieden politieke statements bij wedstrijden. En tot zover de hoofdpunten. Het weer, Gerrit Riemestra. De wolken in het noorden en oosten zijn nu aan het verdwijnen. En vanavond wordt het overal helder. Vannacht is het ook helder en de temperatuur zakt naar 10 tot 14 graden. Het blijft een beetje waaien en daardoor zijn er nauwelijks mistbanken vannacht. Morgen is het droog, de zon komt er overal doorheen. In de middag in het binnenland op je stapelwolken. Het wordt 22 graden in het noorden tot plaatselijk 27 graden in het zuiden van het land. De wind waait uit het oosten, is matig, kracht 3 tot 4. In het gebied, mogelijk 5. En na morgen blijft het vrij warm zomerweer... met regelmatig zon en temperaturen rond 25 graden. Wel is er een toenemende kans op enkele regen- en onwisbuien. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Het is eh, drie minuten over half zeven. Straks in aan de lijn gaan we praten over al dan niet meer 50-plussers in de Tweede Kamer. En om te beginnen dan op verkiesbare plaatsen. En de voetbalwedstrijd tussen RKC en PSV gaat aanvangen om kwart voor zeven. De lijsttrekkers van de politieke partijen in Nederland zijn terug van vakantie. Ze zijn uitgerust om hard tegenaan te gaan voor 12 september. Alexander Pechtold van D66 bijvoorbeeld deelde folders en ballonnen uit in Utrecht. Het CDA was als eerste te gast in het verkiezingsprogramma van DJ Eddie Keur. Dat is op Radio 10 Gold. Samen kunnen we meer, is het motto van zijn partij. Een groot applaus voor het CDA en de lijsttrekker Sibrand van Haarsma Buma. Ja. Sibrand van Haarsma Buma, u wilt liever ja. Buma genoemd worden. Ja, eigenlijk deed ik dat altijd al vanzelf. Ja. U maar, noemde uh, zichzelf al Buma? Ja, ja. ja. Dus als ik een telefoon opneem, is het altijd Sibrand Buma. Ik heb u ook gevraagd uh, overigens om uh, drie platen mee te nemen. Ja. Uh, mag ik eens vragen naar de eerste plaat? En waarom? Coldplay. Coldplay. Viva oh. la vida. En het is echt zo'n plaat die mij aan de vakantie doet denken. Want als we met vakantie gaan dan staat hij heel vaak op in de auto. En dan horen we hem alle vier. Wat heerlijk, die gaan we dan voor u draaien. Ik vind is toch een mooi verhaal? Dankjewel. Daar komt hij. Coldplay. Dat was Radio 10 Gold. En dan Diederik Samson. Die voert vandaag op meer traditionele wijze campagne. Hij deelde rozen uit. Natuurlijk een rode rozen op de markt in Den Bos. Peter Blok was daarbij. Maken wij nog kans op uw stem, 12 september? U hoeft het nu niet te verklappen, hè? Het kan altijd, hè? Ja, maar waar twijfelt u tussen? Nou, dat geldt voor de meeste mensen in Nederland op dit moment nog, hoor. U heeft nog 32 dagen. Geen paniek, ja. Rustig aan. Meneer Samsom, hoeveel rozen heeft u al uitgedeeld vandaag? Nou, ik al een aantal. Uh, maar ik denk een paar honderd, maar ben bij elkaar meer dan uh, 380.000 in totaal. Dat zijn een heel wat. Uh, is de verkiezingscampagne hiermee begonnen? Ja, voor de vijftiende keer, maar. Ik ben al een tijdje bezig en we doen dit al uh, wekenlang, bijna elke zaterdag. En ook nog andere dagen van de week. Ah, we gaan nu wel de hete fase in, zoals dat dan heet. De echte fase. Maar zijn de mensen nu nog uh, niet te veel in vakantiestemming? Nou, maar heel veel mensen moeten er nog wel naar gaan kijken. Dat klopt, het begint echt nu langzaam op gang te komen. Dat is ook heel begrijpelijk. Het zijn nog meer dan 30 dagen voor de verkiezingen. De Olympische Spelen zijn nog bezig. Vanavond hockeyt er nog een heel belangrijke wedstrijd. Dus uh, ik snap best dat mensen langzaam nu in die overgang komen. Maar dan willen we er wel meteen bij zijn. Doet u mee voor goud? Want je hoort de hele tijd, het gaat tussen Rutte en Roemer. Het gaat niet om wie het snelst naar het toortje komt. Het gaat om de vraag hoe komt Nederland uit deze crisis En dan doen wij zeker mee voor goud. Want wij hebben het beste plan om Nederland uit deze crisis te halen. De afgelopen weken hebben we u vaak gehoord. Tenminste partijleden van u die zeiden van ja, die roemer die is niet eerlijk. Die vertelt niet het eerlijke verhaal. Nou, hij vertelt in ieder geval niet het hele verhaal. En hij heeft ook niet de echte oplossingen. Als je Nederland uit de crisis wil halen. Dan kom je er niet met alleen maar geld uitgeven, geld uitgeven, geld uitgeven. Je komt er ook niet door je af te zonderen van Europa. Dat zijn geen... ...goede oplossingen voor dit land. Wij hebben het hele verhaal. En dat is soms iets langer. Geen eendimensionale one-liner. Maar wel de oplossing voor de problemen waar we nu voor staan. Maar hoe gaat u dat uh, al die mensen uh, kenbaar maken? Let maar op. Zometeen hier op de markt. Ja, u, uh, u bent vastbesloten. Uh, ja, is het niet lastig om er toch tussen te komen? En hoe bekend bent u inmiddels? Ja, ik hoef niet tussen mijn collega-lijsttrekkers te komen. Ik moet tussen de kiezers staan. En dat lukt me redelijk goed vandaag. Het is een mooie dag. Veel mensen op straat. Dus, en de mensen zijn ontvankelijk voor ons verhaal. Die willen weten hoe dit land uit de crisis komt. Spreek mensen hier op straat aan en ze maken zich zorgen over een zorgpremie. Over de eigen risico's die stijgen. Over dat lichtgeld in ziekenhuizen. En wij hebben ideeën om dat te veranderen. Om Nederland socialer te maken. Maar we snappen ook dat het geld ook verdiend moet worden. Dat je ook moet investeren in banen en groei. Nou, dat verhaal, dat heeft alleen de Partij van de Arbeid. Maar de peilingen, die zien er nog steeds heel slecht uit. En hij kijkt zo min mogelijk naar peilingen en zoveel mogelijk naar de inhoud en naar kiezers. Mevrouw, een roos van Diederik Samsom gekregen. Huh? Heeft u een roos van Diederik Samsom gekregen? Ja. En gaat u nu op hem stemmen? Uh, moet ik moet even op nadenken. Helpt het? Natuurlijk nou, wel. Tussen wie gaat u kiezen? Tussen wie? Ja. Nou, ik weet helemaal niet. Ik ga even op nadenken. Goed? Hallo mevrouw, u heeft een roos gekregen. Gaat u nu Partij van de Arbeid stemmen? Nee. Op wie dan? Ik weet het nog niet, maar... Maar op de Partij van de Arbeid zeker niet. Nee, op de Partij van de Arbeid zeker niet. ja, Peter Blok was erbij bij de markt in Den Bosch. Dus waar Diederik Samson rode rozen uitdeelde. Spanning stijgt in Londen en omstreken. Want het kan zo direct bekend worden wie de vlag gaat dragen bij de sluiting. Dus als u daar meer over wilt horen, blijf luisteren. De Radio in Sportzomer. Aan de lijn. Van de Nederlandse bevolking is 35 50 plus. Maar dat zie je niet terug op de kandidatenlijsten van de politieke partijen voor de Tweede Kamer. Slechts een kwart is namelijk boven de 50. En als je dan kijkt uh, waar die mensen staan dan zie je dat ze vaak op onverkiesbare plaatsen staan. De stelling daarom is vandaag. Er moeten meer 50-plussers in de Tweede Kamer komen. U kunt reageren via radio 1.nl. U kunt nog niet meepraten, vanaf maandag kan dat weer. Maar we gaan het er wel over hebben. In de studio in Hilversum zit de directeur van protestants-christelijke ouderenbond Els Hextra. U heeft de lijzen uitgeplozen en kwam tot de conclusie dat die 50-plussers ook ondervertegenwoordigd zijn. Goedenavond, mevrouw Hextra. En avond. Um, er moeten meer 50-plussers in de Tweede Kamer komen. Bent u voor of tegen? Daar ben ik voor. Ja, en, en, en waarom? Is het een kwestie van leeftijd of is het een kwestie van kwaliteit? Allereerst is het een kwestie van kwaliteit en daarna is het ook een kwestie van leeftijd. En waarom staan ze dan zo laag op die lijsten? Want heeft u daar een verklaring voor? Dat heb ik niet. Dan dat ik alleen weet dat de partijen in het voorjaar dus echt duidelijk aangaven... dat ze verjonging wilden en vernieuwing. En nu zien we op de kieslijsten... Dus uh, dat terug uh, in beeld en dat er dus weinig 50-plussers op staan. En uh, nou denken veel jongeren, gewoon gevoelsmatig even... van ja, maar die politiek, dat is nou jets, juist iets voor oudere mensen. Zegt u dat blijkt niet of dat was misschien wel zo... maar dat is aan het veranderen? Wie weet dat het aan het veranderen is? Uh, dat zou ik niet weten. Dat zal de, het 12 september uitmaken of dat daadwerkelijk zo is. Of dat juist de Nederlanders... Uh, daarin hun stem laten uh, horen en juist op die mensen kiezen... die en kwaliteit en dus ook uh, de juiste leeftijd hebben. Maar uh, er is ook een ouderenpartij, 50 plus partij zeg maar. Dus als het getalsmatig uh, zoveel Nederlanders zou zijn... dan zou dat een partij moeten zijn die niet alleen uh, in de peilingen... maar straks ook bij de verkiezingen ongelooflijk veel zetels moet gaan halen. Maar daar lijkt het toch niet op, hè? Dus mensen zelf uh, zitten dat ook niet automatisch te, te vertalen, zeg maar. Dat klopt. En juist die partij die u noemt... die uh, weerspiegelt dat ook in zijn lijst... dat daar dus wel 50-plussers ook op staan. Uh, tegelijkertijd, uh, ja, wat ook onze eigen leden zeggen... in de peiling die wij hebben gehouden... is dat het allereerst gaat om kwaliteit... Maar dat tegelijkertijd daarbij ook speelt de leeftijd. En is, is het dan vooral bedoeld als u meer oudere mensen in de Tweede Kamer wilt... omdat u denkt dat dan de belangen van de ouderen beter gediend worden? Of is het meer een gevoel dat je als oudere wil dat die kamer ook van jou is? Nou, het is meer dan een gevoel alleen. Het gaat uiteindelijk ook om beeldvorming. Maar en buiten dat gaat het ook. Zo van praat je erover of kun je er ook vanuit praten. En, en dat is het wel een groot idee dat verschil. Het iemand van, van 35, wat minder goed de belangen van de ouderen in het oog houdt. Ja, omdat hij zelf uh, niet die leeftijd heeft. En dan kijk ik vooral ook naar, uh, en zo hebben we er ook naar gekeken. Dat we een juiste afspiegeling hebben. Dus het betekent niet zo van er moeten alleen maar 50 plussers in de Kamer. Maar het gaat om een juiste vertegenwoordiging van datgene wat juist ook gepredikt wordt in, in de Kamer. Zo van er moeten meer ouderen ook in het arbeidsproces deelnemen. als je dan ook weer kijkt naar de afspiegeling in die Kamer zelf. Ja, dan kom je tot een. Uh, ja, dan geven ze zelf niet het juiste voorbeeld. Nee. Siewert van Linden, goede uh, avond. Goedenavond. Van de G500, de jongeren die de politiek aan het bestormen zijn, om het maar even kort samen te vasen, vatten. Wat vind jij? Moeten er meer 50-plussers in de Tweede Kamer komen? Nou, het is echt grappig dat de politiek aan zich is natuurlijk heel erg vergrijst. De gemiddelde leden van het PT zijn ruim boven de 60. We hebben net ook weer het oudste kabinet van de afgelopen 40 jaar achter de rug. Uh, mannen als Opstelte en uh, Rozentaal, die, uh, uh, nou, die krikt het wel vrij hard omhoog. Uh, je ziet dat de Kamer altijd net als jonger is. Uh, en dat is ook nu weer het geval. Uh, die zijn alsnog wel, het gemiddelde, uh, zijn ze iets ouder dan de maatschappij. Dus daar uh, zal het in ieder geval niet uh, aan kunnen liggen. Maar ja, de, de, de vraag die eigenlijk opgeworpen werd, is fundamenteel. Namelijk moet de Kamer wel een echte afspiegeling zijn. Ja, moet dat qua leeftijd, moet dat man-vrouw, uh, moet dat alle auto getoon? Uh, Moeten uh, sporters, niet-sporters? Als je het hebt over gaan we wel of niet een uh, Olympische Spelen organiseren? De uh, de alcoholisten. Uh, en zijn kamerleden die met een rollator het komen rollen in de Tweede Kamer? Zijn die ook beter in het debat dan, uh, uh, dan anderen? Nou, wacht even, onderwerp. jij, jij oh, denkt bij een oudere onmiddellijk aan een rollator? Nee hoor, maar het is, ze zegt je moet vanuit, een, uh, vanuit je levenservaring spreken. Ja, dan kun je bij zoveel debatten kun je de vraagtekens gaan stellen. Um, of daar je daar dus mensen nodig hebt die een bepaalde aandoening hebben... of een bepaalde sport of een bepaald drankje drinken. Daar geloof ik niet zo in. Wat natuurlijk wel zo is, is dat die Tweede Kamer niet zo heel erg representatief is. En dan moet je denk ik breder kijken dan leeftijd. Als je nu naar de lijsten kijkt, dan zijn er partijen waar niemand op de lijst staat... die niet eerder al in de gemeenteraad zat of werkte bij een politieke partij, bijvoorbeeld de SP... maar bijvoorbeeld D66, waar alleen maar ambtenaren op de lijst staan... Hm. Dus je ziet wel dat het een beetje een soort van monocultureel beeld opdoen... van mensen die eigenlijk al bij elkaar te komen in dezelfde steden wonen, dezelfde opleidingen hebben... en wat dat betreft op elkaar lijken. En dat vind ik eerlijk gezegd gevaarlijker dan, uh, dan leeftijd. Ik zou absoluut als G500 niet gaan vragen... dat er te weinig 18, 19 of 20-jarigen in de politiek zitten. Nee, maar, maar wil je uh, nu uiteindelijk zeggen... dat er wat jou betreft niet per se meer 50-plussers in de Kamer hoeven te komen? Nee, het is, kijk, als je in de Tweede Kamer zit... Althans, dat lijkt mij het uh, doel. Dan zit je daar voor het algemeen belang en zit je juist er niet voor de 50-plusser. Daarom vind ik ook zo'n partij als de 50-plus uh, echt een akelige uh, ontwikkeling. Um, maar de en, G500 ja. zet zich toch juist weer in voor de jongeren? Nou, we zijn geen politieke partijen. Uh, nee, verschil okay, maar Wij jullie infiltreren in de politieke partijen wel om te zorgen nou ja, dat het voor die, jongeren die, die, beter dus, wordt? Nee, ja, voor ons allemaal uiteindelijk. Kijk, als we bij het CDA zijn we lid geworden, daar is een gemiddeld lid 67... Ja, dat is al zo uit het lood geslagen. Ja, nou, als je daar uh, niet wat gaat verjongen, jongen, dan uh, gaat op een gegeven moment die partij dood. Uh, een derde van de leden die nu opzeggen, die zeggen niet op omdat ze het niet meer in zijn, maar omdat ze gewoon overlijden. Dus je ziet dat die politiek daar heel hard uh, vergijst. Ja, dat is wat anders dan een uh, Tweede Kamer waarin uh, de gemiddelde leeftijd nog steeds volgens mij 4, 45 jaar oud is. Dat is een heel uh, een groot verschil. Mevrouw Heksen, als u de, de, de argumenten zo hoort uh, uh, van uw opponent, Siewert van Lienden, die bijvoorbeeld zegt, ja, dan zou je dat misschien ook uh, voor man-vrouw verhoudingen. Voor anderen, vindt u ook dat het in meer verhoudingen gelijkmatig zou moeten zijn? Of vindt u het vooral bij leeftijd zo? Uh, ik kan wel met hem meegaan in een aantal zaken, uh, maar leeftijd is er ook een van. En wij kijken, wij zijn ook niet een politieke partij, maar wij kijken juist vanuit... Uh, de ouderen, en aangezien wij opkomen voor de belangen van ouderen... kijken wij op die manier en leggen wij ja, de, de vinger bij het feit... dat, dat wij zien dat er weinig 50-plussers in de kamer komen. Maar zou een ouderen uh, per definitie zich ook meer voor ouderen inzetten? Want dat is eigenlijk uh, hetgeen u zegt. Terwijl ik zit geloof ik zelf ook in uw doelgroep. Maar ik weet niet of ik zo nou uh, voor ouderen denk of voor jongeren denk... om het maar zo simpel te noemen. Nee, want het gaat ook daar... Uh, om de standpunten breed in te brengen. Maar tegelijkertijd weet je ook wel dat als je de 50 gepasseerd hebt. heb je wel een bepaalde levenskennis en levenswijsheid. die anders is dan wanneer je 18 of 20 jaar bent. En dat is precies waar we het over hebben. Dat je dus beter weet en kennis hebt over. in plaats uh, de, vanuit je eigen ervaring. dan wanneer je erover praat. zo van nou de ouderen zullen wel uh, dit of dat uh, vinden. Zie je, het is hartstikke mooi die beweging, maar dat doet u vooral om nu ervaring op te doen, om het over een tijdje te weten. <tiedacht> ja, nou, uh, dan ga ik ook Begrijp 30 ik jaar, hoor. Uh, ga ik 30 jaar oefenen. Uh, dan, uh, dan kan ik. Een keer nee, de... maar even heel serieus inhoudelijk. <tiedacht> uh, het, het, het, het, het, het gebrek aan uh, toch ervaring, aan maatschappelijke ervaring, wat jongeren zouden kunnen hebben, wat ouderen meebrengen, is dat wel een belangrijk punt? Moet daar wel een balans zijn? Ja, volgens mij is dat dus ook de reden dat er niet hele middelbare schoolklassen op dit moment in de Tweede Kamer vertegenwoordigd zijn. Je moet er voor kunnen. En je ziet natuurlijk in de Kamer dat op zich hè, de ervaring in de Kamer wordt steeds korter hè, wordt steeds sneller ververst. En dat zie je ook op deze lijsten weer, dat uh, de meest ervaren Kamerleden de hele lichting die nu weer uh, gaat vertrekken. Dus het aantal jaren dat in de Kamer wordt is geslagen. Is, is uh, maar toch, uh, ja, het, is niet, het is niet het beste criterium als je uh, gaat kijken wat zijn nou eigenlijk succesvolle bewindslieden geweest de afgelopen periode, of Kamerleden. En bijvoorbeeld, wie heeft de meeste moties uh, aangenomen gekregen? Um, nou bijvoorbeeld In het laatste geval is dat bijvoorbeeld een ChristenUnie Kamerlid geweest, ja, ja. Uh, van halverwege 30 Esme uh, Wiegman. Ja. Uh, en uh, ja, de, ik, ik kan het niet zo rijmen. Ik zou zeggen, laat die Kamer vooral inderdaad een beetje al die groepen goed vertegenwoordigen, maar het echte probleem is volgens mij op dit moment dat onze beste mensen van dit land niet in de Kamer willen en niet dat we gebrek aan gepensioneerden hebben in de, in de nee. politiek. U gaat er niet helemaal uitkomen. We gaan u toch nog even al dan niet blij maken met de uitslag van de stemming tot op dit moment. Er moeten meer 50-plussers in de Tweede Kamer komen. 75% is het daarmee eens en 25% is het daarmee oneens. We hebben geen onderzoek gedaan naar de leeftijd van de stemmers weer. Want dat zou weer een volgend project kunnen zijn. Mevrouw Hekstra en uh, Siewert van Lien, dus zeer dank beiden dat u mee wilde werken aan onze discussie over de stelling. Er moeten meer 50-plussers in de Tweede Kamer komen. Dank en een plezierige avond. Dank u wel. En uh, u kunt nog de hele avond stemmen via www.radio1.nl. Dat gebeurt ook op dit moment. Ik, zie, ik weet niet of dat nu door de discussie komt... dat het inmiddels 73 is geworden. We gaan uh, aan het eind van de avond eens even kijken hoe het uh, is geworden. Dan is het nu tijd voor voetbal. Ja, in Waalwijk wordt gevoetbald. RKC tegen PSV Bas stichelijk. PSV moet kampioen worden, zeggen ze zelf, hè? Ja, dat vinden ze al een paar jaar geloof ik. Maar het kwam er niet zo van. Maar, nou ja, ik het moet ja, ook beginnen het seizoen. Maar ik denk ik zal het ja, ja. Even, even een beetje zeggen. Nee, zeker. Maar dat in Eindhoven vindt ook iedereen wel dat dat nu moet gaan gebeuren. Want de ploeg heeft zich natuurlijk de laatste jaren behoorlijk versterkt. Niet alleen dat. En heeft ook objectief beschouwd een uh, sterke ploeg staan. Met ook Van Bommel en Advocaat natuurlijk als nieuwelingen met Narsing. Zodat je er ook wat van mag verwachten. Het duel in Waalwijk waar PSV over het voorseizoen nog verloor met 2-1. Zes wedstrijden voor het einde. Is nu na 4 minuten 0-0. Bij PSV is Toyvonen niet beschikbaar. Die is namelijk geschorst. Zij zeggen, kan dat nou op de eerste speeldag? Nou, de gele kaarten van de laatste twee speelronden tellen altijd mee van het vorige seizoen. En toen stond hij op scherp en kreeg hij geel. En dat betekent dat hij er nu niet bij is. En dat Wijnaldum zijn gevangenis. Voor het overleven speelt PSV zoals het dat deed in Amsterdam. Vorige week in de strijd om de Johan Cruijffhal. Ja, dat ging behoorlijk goed. Dus advocaat heeft uiteraard geen reden gezien om daar veel aan te veranderen. Berk wel wat nieuwelingen in het elftal. Zoals bijvoorbeeld de Spits, Chevalier, Fransman die kwam van Zulte Waregem, Zoals bijvoorbeeld Rodney Snyder. die nou ja, gevoelsmatig kwam van Utrecht. Maar natuurlijk eigenlijk komt van Ajax. Van hij er eenmaal eigendom van de PSV nu weg vanaf de rechterkant. De eerste voorzet komt wel. Maar belandt buiten het bereik van nou ja, Lens en Wijnaldum. Die daar allebei eigenlijk hadden kunnen staan. Maar ze staan allebei niet op het goede punt. En die bal komt dan in de handen van Jeroen Zoet. De keeper van RKC die... Natuurlijk eigenlijk keeper van PSV is, maar door PSV voor het tweede achterin volgende seizoen wordt verhuurd aan de ploeg uit Waalwijk. Vijf minuutjes gespeeld, RKC en PSV nog geen treffers in Waalwijk. Ben Ainslie draagt morgen bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen... de vlag namens Groot-Brittannië. En wie gaat dat voor Nederland doen? Je kan natuurlijk van alles uh, bedenken. Kromo, wie Jojo, Epke Zonderland, Marianne Vos, Ankie van Grunve, noem het maar op. Robert Meder, onze presentator van de avond. Uh, jij loopt in het Hollandhuis en jij hebt nieuws. Ja, ik zit buiten, uh, vlakbij uh, de tafel van Mart... met de koningin van de Spelen, wat Nederland betreft. En de koningin moet gekroond worden, Ranomi... Wat gaat er gebeuren? Uh, nou, ik ben vandaag gevraagd uh, door, uh, door Maurits, Maurits Hendricks of ik uh, de vlag zou willen dragen op, uh, tijdens de sluitingsceremonie. En uh, ja, ik vind als die vraag gesteld wordt, dan, uh, dan moet je ja zeggen. Ja. Zie jij het als een kroon? Uh, nou, kijk, eerlijk moet ik zeggen, uh, vier jaar geleden in Peking was ik niet eens bij de, bij de sluiting. Toen heb ik het volgens mij uh, gewoon uh, in het dorp op tv gezien. Dus ik denk, nou, het is nu wel een goed makertje om, het, uh, ja, om in Londen wel erbij te zijn. Ja, en als je dan de vlag mag dragen, is het wel uh, heel mooi. Ja, verder is het ook gewoon, het is een hele eer. Maar verder is het ook weer niet een, een, een hele happening, denk ik. Het is, gewoon, uh, het is gewoon heel leuk. Vier jaar geleden was Maarten van der Weide hè? Ja, ja, ja. ja. Dus uh, ja, en nu weer een zwemmen. Dat is, wel, uh, dat is wel heel grappig, ja. Weet je wat je moet doen? Heb je instructies gekregen? Nee, ik heb geen idee. Ik, uh, ja, ik heb het dus vier jaar geleden ook niet, uh, niet, niet echt gezien of zo. Ik, uh, ik zie wel wat er gebeurt. Nou, ik, ik vraag uh, vandaag of morgen nog wel even wat, wat nou eigenlijk de bedoeling is. Maar ik, uh, ik zorg gewoon dat ik de vlag vasthoud en uh, dat niemand die van me afpakt. En dan uh, zie ik wel wat er verder gebeurt. Oké, okay, maar je loopt, je loopt dan als eerste naar binnen en dan, uh, dan is er daarna groot feest op het middenterrein. Je mag die vlag toch op een gegeven ogenblik wel ergens neerleggen, hoop ik voor je? Ik hoop het wel. Ik ga niet drie uur lang met de vlag uh, staan. Dan, uh, nee, dat, dat komt niet goed. Maar uh, ik, ja, ik weet het niet. Ik ga er gewoon van genieten zoals ik de hele week al doe. En dan uh, morgen met vlag. En uh, dan zie ik wel uh, wanneer ik dat, uh, die vlag uh, loslaat of uh, aan iemand anders geef of zo. Ja. Was het een ding in het Olympisch dorp, in de Nederlandse equipe, wie die vlag zou mogen dragen? Ik heb geen idee, nee. Ik weet niet of over gestemd is of dat uh, andere atleten het heel graag zouden willen of, of juist niet. Ik heb eigenlijk niemand over gesproken. Ik ben uh, vandaag gevraagd door Maurits en ik heb ja gezegd. En, uh, ik hoop dat, uh, dat mijn mede-atleten het, het leuk vinden en uh, niet, uh, ja, dat, dat ze het er ook mee eens zijn. Ja, dat ze het je gunnen, maar dat zal toch wel? Ja, nou ja, ik, uh, ik, ik, ik hoop het, ja. ja. Heel veel plezier. Geniet ervan. Mooie bekroning op mooie spelen, denk ik. Dankjewel, dat komt helemaal goed. Mm, we gunnen het er allemaal, daar hoeven ze geen gekonde twijfel Tuurlijk. aan te hebben. We gaan even naar Bas Stichler, RKC PSV, Bas. 1-0 voor PSV na 8 minuten. Doelpunt komt op naam van Germain Lens. Gaat een blunder aan vooraf van de RKC-verdediger Henrico Drost. Die een bal eigenlijk zomaar wil wegtrappen, maar er volledig langsheen maait. Zichzelf eigenlijk onderuit schopt, hulpeloos in het gras ligt. En dan uh, is Lens rustig doorgelopen en die schiet de bal in de korte hoek langs Joen Zoet. En zo staat de PSV met heel veel geluk dus. Vroeg de wedstrijd in Waalwijk op voorsprong, het is 0-1. Het nieuws zijn binnen en buitenland, het EK voetbal, Wendelden, de door de France en de Olympische Spelen. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds de Radio 1 Sportzomer van 2012. Found myself in a second.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 Is your love big enough? Lianne Lahavas hoorde u. RKC PSV. Eh, voor PSV is het een goed begonnen Bas? Ja, zeker. Een cadeautje in feite van de Waalwijkse verdediging. Al na acht minuten. Een missen van Drost die zomaar langs de bal maait. Of eigenlijk eroverheen zelf op de grond terechtkomt. Hulpeloos achterom kijkt en ziet dat Lens 1-0 maakt. Dat is de voorstelling die PSV heeft. Toch heeft RKC wel wat laten zien. Zoals nu met Jozef Zoon. Ook al een van de nieuwe gezichten. Geeft de bal mee aan Braber. Die gaat schieten. Nee, hij zet hem voor. Gaat erin. Hij gaat erin. En ik denk dat uh, die bal die van Braber in de richting gaat van Chevalier. Uiteindelijk door een uh, PSV. Er. Dan wel Bouma, dan wel de doelman. Ongelukkig van richting wordt veranderd. Hoe dan ook, na 12 minuten staat gewoon weer gelijk. En zo gebeurt er aan beide kanten van alles dat je toch onmogelijk goed kan doen. Maar het is 1-1. Dat is in ieder geval waar RKC de zekerheid van het. heeft. En de goede actie komt dus op naam eigenlijk van de Braben. Ja, op de achtergrond horen we dat Chevalier het doel van dat de Senaat krijgt volgens de stiekem, maar dat is echt niet het geval. Want het is Bauma die de bal in zijn eigen doel tikt. Het is een eigen goal van Wilfred Bauma die ervoor zorgt dat RKC en P2 weer op gelijke hoogte staan na 12 minuten. RKC dat overigens na een ander misverstand tussen de keeper en Bauma na 3 minuten al een grote kans kreeg. Toen liep dat maar net goed af. Een diepe bal waar Bauma achteraan liep. Toen ook door Chevalier achtervolgd. Bauma hield in omdat hij dacht de keeper pakt hem wel. Maar juist op dat moment liep de keeper Titon terug naar zijn doel. En bleef die bal eigenlijk liggen. En kon Chevalier erbij komen. Die leggen hem toen terug op Braber die weer schoot. Maar die bal kon toen door Titon worden gepakt. Nou ja, nu is het alsnog raak. Eigen goal Wilfred Bouma zorgt ervoor dat het 1-1 staat in Waalwijk. Na nou, nu 13 minuten. En dat betekent dat we daarmee aan het einde komen van dit uur. Het wordt natuurlijk allemaal vervolgd in het volgende uur. En we gaan ook heel langzaam voorgloeien naar de hockeyfinale van vanavond Nederland-Duitsland. De laatste medaille die Nederland kan veroveren. Dat is trouwens niet helemaal waar, want er is ook nog bijvoorbeeld mountainbiken morgen. En daar doen we ook nog gewoon mee. Dus in ieder geval een zekere medaille. Wordt het zilver, wordt het goud bij de hockeymannen vanavond. Die Volg de Olympische Spelen bij de publieke omroep. En we zullen het toch meemaken? Kijk op Nederland 1. Ga naar nos.nl. Chrome wie Joyo, het geheime wapen van Nederland. En luister naar de Radio 1 Sportzomer. Olympisch kampioen. De Olympische Spelen. Representing the Netherlands. Bij de publieke omroep.